In Bolivia zijn bij een carnavalsoptocht vier doden gevallen... toen een loopbrug instortte. Meer dan 60 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de opening van het carnaval in de stad Oruro. Toeschouwers hadden zich verzameld op een metalen loopbrug... om naar de carnavalsoptocht te kijken. De brug begaf het toen er een groep muzikanten onderdoorliep. Op het carnaval in Oruro komen elk jaar tienduizenden mensen af. Een oude vrouw is in Las Vegas met haar pick-up truck... Een supermarkt binnengereden. Zeker 26 mensen raakten gewond, van wie er negen naar het ziekenhuis moesten, onder hen zijn twee kinderen. De vrouw raakte op het parkeerterrein de macht over het stuur kwijt. De wagen reed de winkel aan de voorkant binnen en kwam pas helemaal achterin tot stilstand. Baanwielrenner Tim Veld heeft bij WK in Colombia een zilveren medaille gewonnen. Dat gebeurde op het onderdeel Omnium. Goud was voor de Fransman Bouddha. De Rus Manakov won het brons.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 Een hele goede nachtje luistert naar Lieke. En uh, dat wordt gepresenteerd door mijzelf, Lieke Veld. Overigens geen familie van uh, Tim Veld, die een uh, medaille heeft gewonnen met de baanwielrennen, Helaas. Um, en ik wil, wil het vannacht met je hebben. Ik heb het net gehad over tradities. En uh, nou ja, ik heb mooie tradities voorbij horen komen. Maar ik uh, wil eigenlijk nu over een ander onderwerp beginnen. En uh, dat zijn namelijk dilemma's. Je hebt een website die heet uh, Dilemma Dinsdag. En daar wordt elke week een dilemma op geplaatst waar je dan op kunt reageren wat jij zou kiezen. En het zijn niet de meest voor de hand liggende dilemma's als uh, zou je liever blind of liever doof willen zijn. Dat is natuurlijk een heel bekend dilemma wat aan veel mensen wordt gevraagd. Maar ja, als je even niks hebt om over te praten dan kun je het altijd over zo'n dilemma hebben. En, maar ik ben heel erg benieuwd naar het volgende dilemma... Um, nou, ik heb er een paar uh, voor je klaargezet... waar ik graag uh, van wil weten wat van de twee jij zou kiezen. En uh, de eerste, dan ga ik meteen even naar uh, Jack... want uh, Jack, jij was nog, uh, ja, je had eigenlijk nog gereageerd op het carnaval en op tradities. En daar heb ik eigenlijk wel ja. een vraag over, Jack. Zou jij er liever voor kiezen dat er het hele jaar door carnaval wordt gevierd... of dat er nooit meer carnaval wordt gevierd? Alsjeblieft. <laughs> Ik neem aan dat jij dan kiest voor nooit meer carnaval, Jack? Oh, dat is gek. Ik hoor hem niet meer. Nou, maar ik denk dat ik al genoeg weet dat Jack kiest voor nooit meer carnaval. Uh, nou, dan hoef ik die niet meer. Uh, dan kan ik die overslaan en laten voor wat het is. Want en dan heb ik namelijk de volgende vraag: Wie zou jij liever één dag willen zijn? Als jij mocht kiezen, wil je dan liever één dag Matthijs van Nieuwkerk zijn? het programma De uit door presenteren... en nou ja, gewoon zijn leven leiden. Of zou je veel liever één dag Mark Rutte willen zijn? En één dag dus de leider van Nederland zijn. Wat zou jij kiezen? 0800-1121. Ik ben heel erg benieuwd wat jij uit dit dilemma kiest. En um, ja, zelf zou ik denk ik toch wel liever Mark Rutte willen zijn. En stiekem denk ik dat hij namelijk misschien wel minder stress heeft... ook dan Matthijs van Nieuwkerk... En uh, dat het natuurlijk gewoon te gek is als je de baas van Nederland bent. en dingen kunt veranderen zoals jij ze wil. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het bij jou zit. 0800 1121. Wie wil je liever één dag zijn? Matthijs van Nieuwkerk of Mark Rutte? Mijn lievelingsliedje van The Doors, Peace Frog. Met een uh, stukje onvervaste poëzie van Jim Morrison. erin. Het is zeven minuten, acht minuten bijna, over vier. En uh, je luistert naar de Radio 1 Nacht. En je kan inbellen naar Radio 1 op 0800-1121. En ik heb, het, uh, ja, ik heb het al gehad over tradities. Ik wil het zometeen nog even hebben over mooie films. De beste films aller tijden in het kader van de Oscars van Zondagnacht. En nu... Ja, ik heb het uh, dilemma voorgelegd. Wie zou je liever één dag willen zijn? Matthijs van Nieuwkerk of Mark Rutte? En uh, nou ja, ik krijg eigenlijk alleen maar reacties binnen. Mag ik alsjeblieft geen van de twee zijn? Want dat lijkt me verschrikkelijk. Of ik krijg ook nog binnen. Uh, mag ik alsjeblieft Jim Morrison zijn? Uh, dus ik denk dat ik uh, overga naar het volgende dilemma. En uh, dan heb ik de vraag voor jou. Uh, wat zou je liever willen? Als je moet kiezen. Het is natuurlijk uh, nou ja, het zijn twee leuke dingen. Zou jij liever... Terug willen kunnen reizen in de tijd of willen kunnen reizen naar de toekomst. Dus eigenlijk een beetje die film: Back to the Future, hij kon het ook allebei met zijn DeLorean. Uh, Dan uh, ging hij eerst terug naar de tijd van zijn ouders, dat zijn ouders uh, nog jong waren. Ging eens kijken hoe dat was. En daarna ging hij ook nog naar de toekomst. Dat was zeg maar, nou ja, dat was waarschijnlijk uh, is dat nu alweer in het verleden. Maar dat was de tijd waarin ze dus zo'n zwevend skateboardje hadden. Um, ja, wat zou jij liever willen? Waar ben je nou meer benieuwd naar? Zou je liever een, een tijd terug willen in het verleden? En um, mag je ook zelf kiezen natuurlijk welke periode. En uh, zou je liever terug, of terug vooruit willen naar de toekomst? Dus willen kijken hoe het in de toekomst zou zijn. En dan ja, kan je ook weer zelf kiezen. Wil je dan over 3000 jaar? Over misschien wel een miljoen jaar? Of... Wil je juist weten wat er volgende week allemaal gebeurt? Dat mag je zelf weten. Maar ik ben vooral benieuwd waar je voor kiest. Of je liever terug wil in de tijd of liever vooruit wil reizen in de toekomst? Ik vind deze zo lastig dat ik eigenlijk zelf nog niet eens een antwoord op heb. Dus daar ga ik nog even over nadenken tijdens Bonnie Ver met Skinny Love. Maar ik ben vooral heel benieuwd wat jij zou kiezen. Dus 0800-1121, dan bel je naar radio 1. Wat kies jij? Wil je liever terugreizen in de tijd of vooruit reizen in de toekomst? Tearing at the sea En uh, Skinny Love zijn uitvoering van uh, ja, het nummer van Birdie natuurlijk. En ik vind deze mooier. Maar nou ja, ik vind denk ik meestal mannenstemmen mooier uh, dan vrouwenstemmen. <laughs> In de muziek. Dus dat is uh, dan weer een beetje jammer. Um, ja, wil je liever? Het, uh, wil je liever kunnen terugreizen in de tijd... of wil je liever vooruitreizen in de toekomst? Dat is de vraag die ik stelde en ook aan mezelf. En uh, het, Ik kom erachter dat het echt een hele moeilijke vraag is. En Er zijn twee dingen. Ik zou namelijk ontzettend nieuwsgierig zijn... Ja, hoe het er hier over nou, tientallen jaren uitziet. Eigenlijk al over vijf jaar uitziet. Omdat het zo snel verandert. Als je nu ook denkt naar ja tien jaar geleden dan was alles al zoveel anders kleine dingen zoals de telefoons die die je toen nog hadden Nokia's nou ja dat kun je nu niet eens meer voorstellen je telefoon is nu gewoon altijd daar doe je alles mee en um, ja dus het is een hele moeilijke want ik zou echt benieuwd zijn wat er dan nou in die korte tijd allemaal wel niet gaat veranderen maar ik kies dan toch voor het terugreizen in de tijd want ja, de, to de toekomst die laat ik liever gewoon maar op me afkomen. En dat, dat zal allemaal wel gebeuren. Maar um, ja, ik zou echt wel heel graag een keer terug willen... in de tijd die ik zelf niet heb meegemaakt. Maar waar ik wel altijd zo'n heel romantisch uh, beeld bij krijg. En dat is ook omdat ik heel veel muziek uit de tijd heel mooi vind. En dat is gewoon ja, de, de allereerste Woodstock. Daar zou ik heel graag naartoe willen. En um, daar zou ik graag bij willen zijn. En sowieso die tijd willen meemaken van de hippies. En... Uh, vrijheid en sowieso ook geen internet. Dat lijkt me ook heel fijn. Want volgens mij uh, nou ja, maakt dat uh, het heel erg veel uh, ingewikkelder af en toe. Omdat je zoveel informatie krijgt. Dus dat lijkt me heel mooi om dat eens een keer mee te kunnen maken. Um, nou, dat ga ik uh, nooit doen. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe het bij jou zit wat jij liever wil. Wil je liever kunnen terugreizen naar het verleden? Of wil je liever kunnen vooruitreizen in de tijd? En eens kijken hoe het in de toekomst is. Um, Job, een hele goede nacht. Goedemorgen. Uh, oh ja, ja goeiemorgen. Ja. Morgen, maar okay. uh, ja, ik wil dus, uh, als ik dan de keuze heb, liever terug naar het verleden. Omdat ik denk dat dat veel constructiever en nuttiger is dan naar de toekomst reizen. Omdat als jij uh, zeg maar letterlijk uh, ervaringen krijgt uit een verleden en dat weer kan vertalen naar de toekomst die wij al kennen... dat je dan uh, makkelijker ingang hebt om uit te leggen wat er gebeurd is. Terwijl als je van de toekomst terugkomt naar het verleden... dan ga je praten over een situatie die niemand kent. Dus dan ben je per definitie iemand die uh, ja, uh, verhalen vertelt vanuit het niks. Mm -hmm. En dat heeft dus geen uh, constructieve, uh, constructieve functie... Mensen geloven je dan natuurlijk nooit. Je hebt geen bewijs. Ja, precies. Je hebt, ze hebben geen idee waar je het over hebt. En als jij uh, vanuit het verleden praat. en je, en je uh, uh, kan dan dingen terugbrengen die gebeurd zijn. maar die in de loop van de geschiedenis anders uitgelegd worden. <coughs> dan kan je die nog enigszins corrigeren. Uh, vanuit persoonlijke ervaring. En dat is dan wel geloofwaardig. En dan bedoel, heb je het over situaties waar wij uh, van geleerd hebben, dus die we anders zouden doen als we terug konden in de tijd eigenlijk? Uh, nou ja, het, pro het, pro het probleem is altijd dat uh, er zou van geschiedenis geleerd moeten worden. <laughs> ja. Maar dat bedoel ik van weinig, omdat het, uh, het geheugen van de mensheid is behoorlijk kort. Ja. En de geschiedenis wordt altijd geschreven naar de overwinnaars. En niet naar de verliezers, dus die is al sowieso gekleurd. Maar je zou als persoonlijke getuige daar iets aan kunnen toevoegen wat misschien verloren gegaan is. En uh, noem eens een moment waar je dan graag naar terug zou willen en wat je dan zou nou, willen veranderen. En het probleem is dat als ik dat zelf zou doen, moet ik eigenlijk al zijn, iemand zijn die... Uh, die dat redelijk, heeft gedaan. Nou, kennis heeft van dat... Ja. Onderwerp, hè? Want als ik al leek, gewoon ergens uh, teruggebombardeerd word. ja, dan bak ik er ook geen, uh, geen enkele moer van. Dus het zal, ik moet je al, al, al eerst voor moeten bereiden. op een bepaalde periode. al voor als ik teruggestuurd word. Want anders heeft het geen enkele zin. Ja, en als je nou eens kijkt naar een wat persoonlijkere situatie. dus dat je iets wat jij zelf hebt meegemaakt. nou, daar ben je expert in op dat gebied. En ja. uh, als jij dan terug kan gaan naar het verleden. en om dat te veranderen. zijn er dan dingen die je zou willen veranderen? Nee, nul. No. En waarom nee. is dat? Onzin. Omdat dat, uh, dat verandert niks. Als het als er het het al zou veranderen... dan zou dat een hele slechte situatie zijn. Want uh, ik ben natuurlijk al in de loop der tijd... opgegroeid tot een bepaalde persoonlijkheid. En daar uh, heb ik uh, geleerd mee te leven. En als het opeens door een, uh, een nieuwe ingreep... opeens helemaal overhoog gegooid wordt dan ben ik dus een andere persoon. Ja. En dat ambieer ik helemaal niet. Dus waarom zou ik? Ja, maar vraag je... Nee, de ik vraag me dan af, zouden we dan wel willen dat uh, de situaties in de wereld anders zouden zijn gegaan? Want dat heeft ons natuurlijk ook gemaakt tot wie wij zijn. Nee, da daarom zeg ik ook juist. Het enige wat van belang is, dat als jij teruggaat naar die geschiedenis... zou je een genuanceerde beeld of een iets ander beeld kunnen geven van het verleden... Waardoor wij in de toekomst iets beter kunnen kijken op de situatie die er nu is. Ja, dus eigenlijk alleen om er van te leren. Exact. Aha. Meer kan niet. Nee. Dus eigenlijk is het ja. maar onpraktisch dat naar het verleden en naar de toekomst reizen. Want we ah. kunnen er niet zoveel mee. Dat is eigenlijk de conclusie volgens uh, mij. We doen, nu, we doen er nu al bedoeld weinig mee. Dus ja verwacht er niet veel van, nee. Ja, nou, ja Job, ik vind... En, en de toekomst dus nog minder, omdat je dan praat over situaties die wij niet eens kunnen uh, in, inleven. Ja. Waar we er zoveel moeite mee zouden hebben om het te uh, bevatten, dat zelfs als zou het ons verteld worden, we zouden denken van, mama, waar heeft die man het over? Ja, we uh, begrijpen het nog helemaal niet. Geen idee. Nee. nee. Dus dan is het onzin. Ja. Nou Jom, dankjewel voor het bellen. Ik vind het een goede kijker ja. op inderdaad. Ja, los daarvan trouwens. Uh, de eerste vraag over uh, Rutte en uh, wie was die andere? Matthijs van Nieuwkerk? Ja, dat heb een onzinvraag. vraag. Ja, nou ja, ik kreeg ja, toch ook want, al alleen maar antwoorden binnen bent. dat iedereen geen van de twee wilde zijn. Nee, nee, dat snap ik helemaal. Want als je Rutte bent, dan moet je niet denken dat je dan als je die functie hebt, dat je daarmee de absolute macht hebt. Want dat heb je niet. Nee, dat heb je zeker niet. Maar je hebt wel meer macht nee. dan, dan ik nu thuis. Ik kan wel stemmen, maar ik heb minder macht dan Mark Rutte in ieder geval. Nee, nauwelijks. Want als hij opeens 180 graden draait. dan wordt hij de deur uitgeschopt. Want dan is hij niet meer geloofwaardig. Dus dat is onzin. Dus dat is een onzinvraag. Ja. Nou ja, als hij niet 180 graden draait. dan wordt hij niet de deur uitgeschopt. dan heeft hij nog steeds meer macht dan ik hier. Dus dat is, dat is niet helemaal waar ja, dat, dat, dat hij net zo weinig dus macht heeft altijd, als ik. Dat is dus ook met maar dat is natuurlijk een andere discussie. En die moet je allemaal wel te vriend houden, want anders dan, uh, redt hij het niet. Ja. Dus hij heeft zoveel macht niet. Hij heeft altijd macht binnen een constructie. Ja. Maar Job, ja. Ik, ja. Ik, ga, ik ga het uh, daar niet meer over hebben. Ik ga het vooral hebben over nee, okay. het uh, terug op vooruit in maar de, maar de, de tijd kunnen rare, reizen. Ik zo'n rare vraag. Ik denk van, nou ja, dat dit, dit, dit, dit hoeft niet eens op te antwoorden, Want dat heeft geen enkele zin. Nee, maar het okay, gaat niet alleen maar... om macht... maar het gaat gewoon om wie, welke persoon zij je maar graag een keer willen zijn. Dat, is, dat, zou, dat zou toch de enige uh, reden zijn om die functie te willen hebben? Nee, maar je kan toch heel benieuwd zijn hoe het is een dag om uh, gewoon een premier te zijn... of om juist om televisiepresentator te zijn die overal herkend wordt. Ja. Ik kan me voorstellen dat ja, je dat als, wel als je zou je willen dat, ervaren. Als je dat gewoon uh, een beetje goed leest uh, wat een gemiddelde premier doet... Dan kan je er ook achter komen, dan heb je deze. Ja, dan heb je, het, ja maar dan heb je de informatie, maar dan heb je natuurlijk niet de ervaring. Dat is wel een verschil. Dus, maar goed, Job. Ja, maar ik, is, is, uh... dat, is, is dat de lol? De ervaring? Nou, daar ga je nou, Ja, dat lijkt ja, dat mij wel vindt, bijzonder. Dat vind ja. ik echt flauwekul, sorry. Oké. Okay. Okay. Nou, zijn we het daar ah. nog niet over eens? Nou, doe je op. Um, 0800 1121, ik ben heel erg benieuwd. Uh, nee, ik ga zo meteen gewoon weer een ander dilemma voorleggen. En je mag zelf ook dilemma's uh, aanvoeren als je denkt van nou, laten we eens kijken wat daarvan uh, het meest interessante is. 0800 1121. en intussen hoor je Johnny Cash live vanuit uh, de Folsom Prison. Dit is de Folsom Prison Blues.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 Johnny Cash, Awesome Prison Blues. En dat is uh, ja, live vanuit de, de gevangenis. Ik heb uh, de, de film over Johnny Cash gezien. vond ik erg mooi. En uh, ook wel heel treurig natuurlijk. Maar goed, erg mooi om uh, te zien in ieder geval. Ik ga het zo ook over films hebben... omdat zondagnacht uh, de Oscars worden uitgereikt. Dus in het kader daarvan uh, ben ik erg benieuwd... naar de allermooiste film die er is. Maar ik, ja, ik vroeg eerst... Wat zou je liever willen? Zou je liever willen kunnen terugreizen in de tijd... of liever vooruitreizen naar de toekomst? En zelf zou ik liever willen terugreizen in de tijd. Omdat het me ja, echt prachtig lijkt om een keer mee te maken... dat uh, je op Woodstock staat in uh, 1969. En uh, met de hippies. En gewoon zonder internet. En het hele andere leven van die tijd. Want er is natuurlijk superveel veranderd in de korte tijd. Um, Romeo, een hele goede nacht. Ja, hele goeie nacht. Uh, Lieke met Romeo Elzenoud. Hallo. Ja, hi. Jij um, over je onderwerp. Ja. Oh, ja. Nee, ik zou graag terug naar de tijd willen gaan, ja. Ja, waar zou je graag naartoe willen? Naar welke periode? Uh, de periode 1970, begin jaren 80. En uh, ik kan me nog goed herinneren toen ik in, naar Holland kwam. Ik zag voor het eerst sneeuw. Ik heb de uh, winterse buien hier meegemaakt ja. en wat me goed uh, is blijven herinneren, uh, wat wij tegenwoordig noemen een luxe bed, Dan heb ik het nog over de bedstee van vroeger. Ik weet niet of je dat nog kent. Ja, ja dat is zo'n uh, kamertje zeg maar ja. in de muur. Nee, maar nee, nee, uh, een bedstee, dat is uh, een bed die, die tegen de muur kan inklappen, als het ware. Oh, oké, okay. ik dacht in, die in de muur ja. zit, maar… Ja, klopt, dat zit ook inderdaad in de muur. Ja, oké. Okay, ja, Tom, ja, dan ga je uitklappen en dan ga je erin slapen. Ja. En dan, en dan toen de tijd nog hadden we geen. Uh, wat wij kennen als een kachel. Tenminste, er was maar één kachel in de woonkamer. Maar de rest van de kamers hadden geen. Uh, dus verwarming of wat dan ook. En, en douchen we dat deden we op de balkon. Had we ook nog zo'n houten uh, douche gemaakt, als het ware. Dus een cabine heet dat. Mm -hmm. En dat heet uh, water of vuur zetten. Als dat ging koken, gaat het in een emmer of een grote tobbe. Ja. En dan ga je, ja, dan ga je als, als, als is een grote soort van badkuip, zeg maar. Ja, precies. Ja, je weet wat je bedoelt, toch? Ja, ja, zo'n ja. zo ton eigenlijk. Ja, maar, ja, zoiets. En, dan, um, en als de anderen willen gaan doen dan wordt er weer opnieuw water opgewarmd. Mm -hmm. Of gekookt. Dan precies al de verhaal. En wat me bijgebleven is, wat er nog steeds maakt, er dus zijn de stamppotten natuurlijk, in de winterdagen, uh, ertessoep. Andijs, uh, penen uien... stampot, rookwoord... Dat soort toestanden. Maar waarom zou je graag terug willen... naar de, de tijd? Want het klinkt natuurlijk... veel minder comfortabel dan gewoon... onder de douche stappen. Dat je heet water... in een toppen gooit. Wat vind je daar dan ja, zo leuk aan? Nou, je moet het zo zien... ja... Je maakt weinig mee meters dus tegenwoordig. I iedereen is met zijn pc bezig... met zijn tablet. Ja. ja Communiceer, communiceren, communiceren dus haast meer met elkaar. Als je in openbaar vervoer zit, iedereen zit een uh, boek te lezen of met een tablet bezig te zijn. Maar vroeger ging het heel anders weer. Dan was je meer met elkaar, zeg maar, dan nu. Dus, uh, je, dus je ziet uh, met de dagen dat er toch wel iets verandert. Maar dus, uh, ieder is met zijn eigen ding bezig meer. Mm -hmm. Mensen zijn gewoon echt ja. in hun eigen wereldje en toen was iedereen meer open naar elkaar of zo? Zie ik dat ja, wel goed? Ja, klopt. Ja, klopt. Vroeger bijvoorbeeld, um, in mijn geboorteland, toen kenden ze dat soort toestanden niet. Toen had je dorffeestjes en zo. En, uh, en toen kwamen we bij elkaar. Maar dat was vroeger in Nederland ook zo. Maar tegenwoordig is, ja, dan is het heel anders weer, weet je. Het is niet meer zoals in, in die jaren. Nee, en dat vind jij eigenlijk jammer, want je, gaat liever, je zou liever willen dat het nog steeds zo was als toen. Ja, kijk, bijvoorbeeld als iemand verhalen vertelt over de middeleeuwen hier in Nederland, dat vind ik best wel interessant. En uh, ook over de oorlog ook, heb ik niet meegemaakt. Want ik heb vroeger ouder gesproken hier in Nederland. En, en nog steeds trouwens, want uh, ja, ik kom vaak in bejaarden thuis. En dat vind ik zo prachtig en leuk voor hoe die mensen het allemaal meegemaakt hebben. En, en dat boeit me wel. Mm -hmm. Omdat ja, ik ben zelf ook in het dorp geboren, een land van herkomst. En uh, Nee, dat zijn echt dingen die mij boeien. Ik bedoel, ik bedoel, dingen van tegenwoordig. Ja, wat is zo interessant dan? Ik bedoel, kijk maar naar de media. Wat de ze allemaal over... Ze maken zich zorgen over bijvoorbeeld de vliegende schoten die richting de maan gaat. <coughs> of een mars. En als je genoeg geld hebt, dan kan je in een raket plaatsnemen als je maar genoeg geld hebt. Mm -hmm. Jongens, wat onzin. Ik bedoel, begin hier dus hier op aarde. Voordat je bijvoorbeeld mars wil gaan bereiken. Ja, yeah. Dus we moeten gewoon eigenlijk weer terug naar de, de basis van uh, als mensen met elkaar omgaan. Nou, lijkt het zo zeggen. Kijk, uh, dat is mijn mening. Kijk, uh, dat technologie, die, die kan je toch niet tegenhouden? Daar niet van. Maar los van de technologie, ik bedoel, geef, ja, kijk eens een beetje om je heen. Ik bedoel, uh, uh, Lijkt het zo zeggen. Stel, als je 1 miljoen hebt en, uh, en, en bijvoorbeeld de oorlog breekt uit... Uh, wat heb je in Gosnaam? Niets. Ik bedoel, geld is een stukje materialisme, mee dat. Ik bedoel, en, en vroeger, ja, ja, toen had je dat niet zoveel. Ja. Als, als je goed kijkt, he, van naarmate de tijden veranderen, kijk maar wat de mensen allemaal heeft kapot gemaakt. Kijk maar naar de natuur. Ik bedoel, um, ik denk als het technologie en daarvoor wil ik ook niet in de toekomst gaan reizen, want ik verwacht meer. Uh, het wordt nee, alleen maar uh, erger. Het nu <laughs> Precies, ja, ja. Gaat inderdaad erger worden. Ja. ja, als je ziet naar de klimaatverandering. En, en vroeger in mijn tijd en, en mijn tijd van oma... had je die dingen dus niet overstromingen dat en rampen dit en rampen dat over de tsunami, maar op snap je wat ik bedoel? Over tsunami. Over tsunami. Ja dat, dat, dat bedoel je. Ja, ja, ja oké okay. dat er minder natuurrampen okay. waren. Ja, bijvoorbeeld uh, kunnen de regeringsleiders niet meer, meer gaan investeren... bijvoorbeeld niet in de technologie, of tenminste de technologie... Van, uh, dat deze dingen niet uh, uh, ja, kunnen gebeuren. Maar die gasten die denken echt niet bijna. Ik bedoel, want de toezame komt niet zo, maar dat heeft degelijk met iets te maken. Ja, dus eigenlijk Paul, is er heel veel reden voor jou om uh, te zeggen... ik wil liever terug naar, uh, naar het verleden. Um, maar voornamelijk is het toch, denk ik, het belangrijkste uh, verschil. Ja, dat we door inderdaad oordopjes in te hebben in de metro, We zijn heel erg uh, naar binnen gericht. Hè? In plaats van gewoon ja. naar elkaar toe. En dat is inderdaad wel een heel groot verschil waar je volgens ja. mij inderdaad uh, veel minder gelukkig van wordt als je dat. Als je ja, en weet je wat er trouwens ook is? Ik denk als het de technologie, of gezien je onderwerp. Als dit doorgaat en als we nu bijvoorbeeld uh, niet doelbewust of lief gezegd onbewust met dingen bezig gaan zijn... door wat heet tegen de, tegen de natuur in, uh, dan uh, lijkt het zo zeggen over 20, 25 jaar... dan zijn we eigenlijk bezig om deze aarde te verpesten met on, als, al onze technologie in het bijzonder... Om, om, om het toe te voegen van de, dus de wereldmachten. Maar die zijn totaal niet in hun hoofd aan het nadenken wat ze aanrichten met een moderne technologie. Ja. Maar je zou het techno... Als je. Ja, als voorbeeld. Hè. Kijk, uh, bijvoorbeeld. Uh, er komt een nog groter tekort aan werkers. Want die worden dan, uh, als het ware. de robots nemen het over. En, en, en ja, wat, wat krijgen we dan? Dus in tegen die tijd, als we het al hebben over de werkeloosheid nu. En over twintig jaar, met al die technologie, dan, dan zie ik je echt niet meer zitten. Dat is een ramp. Ja, en dat is dat, dan heb je het al eigenlijk over best wel een snelle tijd. Want de robots, die, ja, die worden zelfs al bij, uh, bij het WK in Brazilië volgens mij ingezet. Om, uh, om, nou, om als beveiligers, uh, als beveiliging te werken. Dus dat is helemaal niet eens nou. zo ver weg in de toekomst, dat je, waar je het over hebt. Nou. Nou, je moet zo zien als het gaat over de beveiliging. Kijk maar naar de drones. Bijvoorbeeld, uh, je gaat bijvoorbeeld over x aantal jaren. Dan krijg je de, dus een beveiliger bestaande niet als mens, maar uh, puur uit. Dus uit de robot. Je stuurt die robot apart en die doet het werk. En een normale beveiliger die zijn opleiding heeft gedaan. Ja, en uh, die als over jaar werkt, die moet uh, uit de beveiliging. Ja. Want ik, uh, ik denk dat het die richting opgaat. Ja, ik, ik hoop toch dat het uh, altijd een, een combinatie zal zijn. En um, dat het, ja, je kan gewoon... Een, een menselijke brein kan gewoon nooit hetzelfde zijn als technologie. Dus het, het, het, nee, maar... het, je hebt altijd een menselijke reactie ook nodig. En niet alleen... Ja, hoe technologie het zou uh, uh, analyseren of hoe die ergens op zou reageren. En je ziet ook dat natuurlijk, computers, die, die maken ook heel vaak fouten... of die slaan op hol en dus, er zijn mensen die dat weer moeten checken. Dus je zult wel in ieder geval altijd mensen nodig hebben. Ja, kijk, dat heb je wel gelijk in, maar uh, lijkt het, zo, het zou toch nog wel eens over 10, uh, à 20 jaar... zou het deels menselijk zijn en deels zou het, uh, zeg maar, gaan dus via een robot... Ja. Stel je voor, ik ga bijvoorbeeld over twintig jaar ik ga naar een of andere um, winkel. En ik koop daar een stofzuiger maar heb ik nog niet nodig. Maar ik koop als een ware soort van robot. In de zin van... En, en, en, en, en ik ga eerlijk vertellen, ik zou dat ding maar drie keer gebruiken. En dan denk ik zo van, is het alles? Ja, maar waar gaan we naartoe? Ik bedoel, je praat puur tegen een machine die dat is wat je doet. Kijk, uh, bijvoorbeeld in mijn jeugdjaren, ja oké. Okay, uh, ik bijvoorbeeld de jeugd van tegenwoordig, ik heb daar geen moeite mee. Maar uh, ik denk, uh, mensen van mijn leeftijd denken zo van... Hmm, het is wel interessant voor ons daar niet van. En uh, ik heb zelf ook een pc en noem maar op. Maar het is niet dat ik uh, dag en nacht achter zit. Want anders heb ik geen menselijke communicatie meer, ja, snap je? precies. Je moet het eigenlijk altijd ja. in balans houden. Dat vindt, lijkt me een goede conclusie, denk ik. Precies. Dat is ja. de natuur. Je moet dingen in balans houden. Ja. En, en, en wat je vandaag de dagen ziet. Kijk bijvoorbeeld zullen, als je praat over de natuur. Kijk, kijk, de natuur kan je niet veranderen. Maar de mens verandert de natuur. En dat is heel gevaarlijk aan het worden. En Romeo, als je dan teruggaat naar, ja. nou je zei uh, begin jaren tachtig of uh, in de ja. jaren zeventig. Wat, ja. wat zou, is dan het eerste dat je zou doen? Bedoel je, dus in die tijd? Ja, je hebt het voor elkaar gekregen dat je dus uh, terug kan ja. in de tijd. Wat is dan het eerste dat je doet als je terugkomt in die tijd? Oh, als ik in die tijd zou zitten, dan uh, geen elektriciteit. En uh, trouwens ook waar ik geboren ben in mijn geboorteland. En uh, dat noemen ze een, uh, een petroleumlamp. Ja, die zou je dan gaan aansteken? En, ja, ja, bijvoorbeeld. <laughs> en, en, en, en, uh, en, uh, en koken uh, op uh, uh, houtvuur heet dat. Ja. Yeah. En alle, alle lekkers eten wat er bestaat trouwens. En, en, en sommige delen in Suriname waar ik vandaan, of tenminste waar ik geboren ben. In dorpen doen ze nog tot, tot aan heden tegenwoordig. Kijk, als ze naar Suriname gaan, ik, ik blijf maar twee dagen in de stad. En daar ben ik de jungle in tussen de Indianen en de bosch om zo te zeggen. En daar is echt een lekkerste eten. Hm. Dus lekker eten een kan, op een ouderwetse ja, manier, dat zou je dan doen? Precies, ja. ja. Nou, Romeo, ik, ah, ik vind het een mooie om een beetje over weg te dromen. Dus uh, dat ga ik denk ik doen. <laughs> en uh, ja, uh, gotcha. dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. Jij ook bedankt. En nog een hele fijne nacht. Dankjewel. Fijne nacht. Hetzelfde. Also door de redactie. Dankjewel. Ja, ja, zal ik doen. Sergio Mendes hoor je nu met Maskenada. Pois pues o samba está animado, niet oh, meer. O que eu samba. Este samba, que mist de maracatu. En samba is preto bij Samba is preto do. que nada. Een samba, como elas dat dan liggen. Você laat mij keren. Que je no. Que eu quero passar, pois o samba está animado o que eu quero é samba Este samba geme junto maracatu Essa magia perto do samba j'ai près d'où do Mas que nada o um samba como está tão legal vocês nada querer e que não chega nenhum Sergio Mendes en más Een hele goede nacht of goede morgen is het misschien al voor je. Dat lijkt me meer logisch. Het is uh, tien over half vijf. En uh, je luistert naar Radio 1 waar je ook naartoe kan bellen. 0800 1121. En uh, ja, ik heb het net gehad over de lastigste dilemma's. Maar ik ben nu op, op zoek naar iets nieuws. Ik, ben, uh, ik heb een nieuwe vraag voor je. Want het is bijna uh, zover dat de Oscars worden uitgereikt. En dat is op zondagnacht, Nederlandse tijd... Um, en ja, er zijn altijd van die momenten dat je denkt... ik ga even een filmpje kijken vanavond. En dat je denkt, ja, maar wat voor film wil ik dan kijken? Ik heb echt serieus wel eens avonden... dat ik alleen maar uh, trailers heb gekeken van films. Dus alleen maar ja, voorstukjes van waar ze over gaan. En daar ben ik dan twee uur mee bezig geweest. Dus dat duurt dan net zo lang als dat één film had geduurd. En dan heb ik geen tijd meer om de film te kijken... Uh, dus dat is eigenlijk heel erg zonde van mijn tijd. En um, ik denk dat het wel handig is om gewoon bij deze... omdat het toch de komende tijd heel veel over films zal gaan vanwege de Oscars... om gewoon eventjes een, een overzichtje te maken van de, de mooiste films. En um, nou, dat begint natuurlijk bij jouw persoonlijke voorkeur. En uh, zelf heb ik er ook eentje. Ja, ik heb wel meerdere favoriete films... En um, het is ook lastig, want ze uh, ja, zijn gewoon hele verschillende natuurlijk. Maar um, ja, ten eerste kan ik me nog heel goed herinneren natuurlijk Titanic. Ja, dat was gewoon zo gaaf met al die effecten. En uh, dat was gewoon heel leuk om, om dat te zien. Maar uh, qua mooiste verhaal is het toch wel voor mij um, de film Blow. En dat is uh, een film over... Uh, nou ja, over drugs. Het begint met marihuana en daarna cocaïne. En Johnny Depp die speelt de hoofdrol van een nou, grote drugshandelaar. Die uh, steeds succesvoller wordt eigenlijk. En hij is echt, hij is het hoogste van succes, heeft hij behaald. Uh, als in dat hij helemaal gelukkig is met heel veel geld. En een vriendin, een, vrou een mooiste vrouw heeft veroverd. En nou ja, dat hij denkt, wat kan mij nou gebeuren? Totdat hij wordt uh, opgepakt. En daarna wordt hij voortvluchtig. En uh, nou ja, hij heeft een kind en die wil hem gewoon nooit meer zien. Dus dat is uh, het hele uh, zielige van het verhaal. Um, maar ja, gewoon de manier waarop het uh, gefilmd is en waar het zich afspeelt. En het is gewoon ja, ook de tijd waarin het zich afspeelt. En dat het een waar gebeurd verhaal is. Dat... Uh, ja, dat vind ik altijd wel... Dat, dat, dat, dat is gewoon mijn lievelingsfilm alle tijden. En het komt ook natuurlijk wel door Johnny Depp die erin speelt. Maar um, ja, ik ben benieuwd wat dat van jou is. Want misschien kun je mij daarmee weer inspireren. Of anderen die ook niet weten welke films ze moeten kijken. Trouwens, als je die nog niet gezien hebt, Blow, dan uh, bij deze. Een aanrader. Zet hem uh, op een lijstje. Schrijf hem ergens op. Zodat je de volgende keer als je een film wil kijken... in ieder geval uh, die nog kunt, uh, als optie kunt overwegen. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jou, volgens jou de, de beste film is die er ja, gewoon gemaakt is. Of waarvan je denkt, nou, als ik je een tip moet geven... wat je echt moet zien, dan is het deze wel. 0800 1121. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt dat de mooiste film is. En ook waarom natuurlijk. En ik kan natuurlijk niet anders dan uh, de muziek... die ook bij mijn lievelingsfilm hoort nu te draaien. Dus je hoort de Rolling Stones met Brown Sugar van Blow. Rolling Stones, Brown Sugar en het is uh, ja, het intro van mijn favoriete film aller tijden. Blow, de, de, de, de film over, uh, ja, over cocaïnehandel met Johnny Depp in de hoofdrol. Echt een aanrader wat mij betreft. En uh, ik ben benieuwd wat jouw aanrader is voor mij of voor iedereen die nu luistert. Wat, welke film moet je nou echt gezien hebben? Want ja, zondagnacht dan uh, is het weer tijd voor de Oscars. En in het kader daarvan, en ook omdat ik heel vaak heb dat ik op de bank zit... en denk, nou, ik ga vanavond een film kijken, maar ik heb geen idee welke... ben ik benieuwd of jij uh, uh, een tip hebt voor mij of voor, voor iemand anders. En uh, Marco, goedenacht. Goedenacht. Um, welke film moet ik echt gezien hebben volgens jou? Ja, maar er zijn er zoveel. Ja, kijk, uh, uh, je hebt allemaal films in verschillende genres... Uh, je hebt oorlogsfilms, je hebt hele mooie liefdesfilms, uh, je, je hebt uh, de art uh, housefilms. Uh, dus in wat voor uh, genre je wil kijken, er is altijd wel een mooie film uh, te ontdekken. En als ik nou een genre kies, kan jij dan daar een uh, goede film in uh, noemen of heb je zelf een favoriet genre? Uh, nee, ik hou al van veel genres. Uh, dus nou, zeg maar, welke wil je zien? Nou, um, ik, ik hou niet zo van oorlogsfilms, ja, liefdesfilms vind ik ook niet zo heel leuk. En comedies. Hij ken ik, is toch een mooie film? Ja, dat is waar. Maar dat was Ja, comedy. Comedy, Louis de Finet. Dat ken ik niet. Vertel eens, wat is dat? Ken je dat niet? Een heel drukke Frans mannetje... Geweldige films gemaakt in de jaren 70 en 80. En is dat... Uh, zijn dat uh... Er wordt wel in gepraat, hè, in die films? Of niet? Wat zeg je? Nou, het zijn geen stomme films. Er wordt wel een gepraat, toch? Of is ja, het van ja, die ja, comedy ja, ja. zoals... Uh... Ja, heel veel in gepraat juist. Ja. <laughs> ja, ik zit er nu te kijken. Ik, zie inderdaad alleen maar, ik kan inderdaad alleen maar foto's zoeken, hoor. Ik heb wel een beeldscherm voor me. Maar vertel eens, wat is daar zo ja. grappig aan? Louis de Funet, dat was een heel druk uh, Frans mannetje. Speelde zich eigenlijk voornamelijk af aan uh, de Côte d'Azur. En dat was een politiemannetje. En uh, nou, een, een geweldige Franse humor. Hm. Ja, ik ben benieuwd wat je daarmee bedoelt met die Franse humor. Een, Fra een Franse humor. Uh, ja. <laughs> ja, ja, jij ziet het wel voor je zo te horen. <laughs> <laughs> uh, want als ik namelijk aan een Franse politieagent denk... Die zijn altijd niet, die hebben, die zijn niet zo vrolijk. Dan kan je beter geen nee, grappen tegen maken. Hij, ah, hij, hij, juist wel. Hij ja. had altijd uh, het kampen met, met een, uh, een, uh, een, een superieur... En euh, dan moest hij altijd uh, goed doen. En zijn onderdanen, die waren altijd helemaal uh, verschrikkelijk. <laughs> uh, die deden precies niet wat hij deed. Uh, wat hij wou. En uh, nou, dan raakte hij zich helemaal druk over. Nou, ja, nou, echt helemaal geweldig. Wow. <Terror> hij heeft ook een hele. Op, op de foto's die ik dan zie, heeft hij echt zo'n hele uitgesproken express expressie in zijn gezicht, inderdaad. Ik denk ja, dat hij. Echt tig films gemaakt gewoon. En, en, nou ja, niemand kent het waarschijnlijk meer, maar jij kent het ook niet. Nee. Maar hoe heette de films dan? Of heet dat ook gewoon... Uh, moet ik uh, gewoon... Uh, nou, geen idee. Harry en uh, Saint-Tropez en dat soort dingen. Nee. Weet je wel, uh... Hij heeft ook echt gigantisch veel films gemaakt, zo te zien. Ja. ja. <laughs> Oké, okay, nou... Ja, en Dan en, hebben we het uh, over humor. Ja, en uh, uh, even een ander genre dan... Um, Drama, want dat vind ik ook altijd moeilijk. Drama. En wat versta jij onder drama? Ja, uh, uh, ja dat zijn vaak. Hangt het wel samen met liefdesverhalen? Hè? Nou, laten we dan toch maar liefdesverhaal doen. Liefdesverhalen. Uh, nou, laten we dan twee genres in één pakken. Uh, uh, liefdesdrama's en een beetje geweld erbij ja uh, Natural born killers ja die ken ik ook niet dus je moet me vertellen waar die over gaat Quentin Tarantino oh, oké okay. is dat Quentin Tarantino ja ja uh. ja gewoon twee uh, de, de, de moderne versie van Bonnie en Clyde oké okay. oh, dat beetje is een beetje actueel tegenwoordig ook gewoon ja. Maar gewoon twee uh, gasten in Amerika die helemaal losgaan, uh, alles beroven en weet ik veel allemaal. En de hele Amerikaanse justitie uh, achter zich aan krijgen. En het enige wat hun denken: van ja, voor uh, de love it all. En het is, ook nog een, is het ook echt zo'n typische Quentin Tarantino movie, film qua humor, zeg maar? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja, ja, want... ja, nee, ja, nou, humor is vet. Dat is ook in die film, volgens mij. Ja, Oh, ik vind altijd dat maar... hij wel stiekem uh, heel veel humor in zijn films heeft. Ja, uh, zijn, zijn muziek vind ik altijd helemaal geweldig ja. in die films. Ook nog. Ja. Zou ik daar iets van draaien, misschien? Uit een van zijn films. Ah, dat zou mooi zijn. Misschien... Uh... Uh. Girl, you'll be a woman soon. Uh, iets uit Kill Bill misschien? Uh, ja, ik heb, ik heb iets... Uh... Ja, precies. <laughs> ja. Die zou ik mooi vinden. Ja. ja, ik denk dat hij hier niet in de computer staat. Ik ga hem even zoeken in ieder geval. Maar uh, Marco, ja, ik heb in ieder geval uh, ik, die Franse uh, uh, comedian. Of ja, ik weet niet of je het zo moet noemen. Louis de uh, Ja, die ga ik zeker opzoeken. En Natural Born Killers, Zij, die heb ik ook nog helemaal niet gezien. Dus die ga ik ook opzoeken. Oh, Sander, wij die niet hebben gezien. Ja, ik weet het. Ik weet het. <laughs> <laughs> maar ik ga hem zeker opzoeken op jouw aanraden, Marco. Dankjewel voor deze tips. Ik ga er wat mee doen. Oké, okay dan. Oké, okay, fijn. En had jij Blow al gezien trouwens? Nee. Oh. Nou, ik denk dat je dat ook mooi vindt, maar anders moet je gewoon even eerst een trailer opzoeken op internet. Dan weet je, weet je het vast wel. Maar ik denk dat het ja, voor jou ook wel naar is. Oh, je okay, kijkt liever dan. gewoon een film zonder dat je weet waar die over gaat. Dat uh, is wel leuk, zeg. <laughs> Ja, Dat is een beetje met uh, in het bioscoop heb je toch van die avonden, hoe heet dat ook alweer, dat je gewoon niet weet naar welke film je gaat. Maar dan zie je hem wel als ja, allereerste. Sneak preview. Ja, sneak previews, ja. Ja, ja, dat, ja dat is zoiets. Dat, dat vind je wel leuk. Dat je gewoon geen idee hebt wat weet, je gaat nou, kijken. Ja, ik, ik koop altijd heel veel films gewoon. Uh, ik, ik heb een verzameling staan van wat wil ik niet weten. Ja. En dan denk je van, nou oké, okay, wat gaan we kijken vanavond? En dan kan je eigenlijk helemaal gek gaan lopen zoeken van, nou, uh, gaan we nou Ali kijken met... met, met uh, hoe oh, oh, heet je het weer? Uh, noem maar op, weet je wel. En, uh, uh, en gaan we een film kijken met uh, Tarantino? Gaan we een film kijken met uh, Johnny Depp? Gaan we een film kijken met uh, Matt Damon? Uh, dus dan is het te veel keus. Gewoon, uh, wat zeg je? Dus je bedoelt, als je, echt gaat, als je op internet of zo gaat zoeken, dan is er gewoon te veel keus. Dus jij pakt liever een, een DVD uit de kast. Ja, ik ga hem een beetje blind pakken, gewoon. En iedereen ja. erin uh, in doen. En dan. Uh, ja, ja. Misschien is het leuk, misschien niet. <laughs> ja, nou, misschien Moet ik dat? Maar eerst ga ik jouw tips nog even opvolgen, Marco. Je andere tips. Die Natural Born Killers en. Uh, uh, Funé. Louis de Funé. Louis de Funé. Ja. Dankjewel, Marco. Okay, Fijne dan. nacht nog. Hey, goedemorgen. Nou. Oké, okay, dag. Doei. En, en Sigfried? Ja. ja, jij had ook een, een hele goede tip. Wat is, wat is volgens ja. jou de beste film ooit? Nou, de, uh, nou, de beste film, <laughs> daar zijn er weer van. Oké, okay, maar de grootste, maar, jouw, jouw persoonlijke uh, aanrader? Mijn persoonlijke aanrader is Armageddon. Dat is een, uh, met Bruce Willis, als hoofdrolspeler. Ja, de, dan gaat, nee, vergaat ik, de wereld, je... toch? Ja. Maar dat, daar zit echt van alles in. Van drama tot en met uh, liefde. Uh, ja, je kunt het niet zo gek opnoemen. Of het, uh, ik, ik heb die film wel al twintig keer gezien. Ja? Maar dan weet je toch ja, al precies dat... wat er gaat gebeuren. Vind je dat niet, uh, vind je dat niet erg? Dat houdt weerhoudt jou er niet van nou, om een film vaker te kijken. Een film vaker te kijken? Kijk, een heleboel mensen die kijken filmen... dan uh, doen ze hem weer weg. En weet je wat het nou net... De is, kijk in film maar twee keer, zie je elke keer weer andere dingen. Ja, dat klopt. En zeker als je kijkt op verschillende leeftijden ook. Ja, maar het is, het is gewoon zo, dat is een film, daar zit echt van alles in. En als je echt van uh, romantiek houdt, als je van uh, drama houdt, uh, ja, noem maar op, het zit er allemaal in. Even ter uh, opfrissing van mijn uh, geheugen. Is dat dat kometen uh, op de aarde afkomt die ze onschadelijk moeten maken? Ja. Ja. En oh, ze ja. dan met twee, uh, met twee uh, raketten naar, uh, om de maan heen gaan en dan uh, gaan boeren. Ja. Het zijn de beste boorders van Amerika. Oh, of van de ja. wereld. Oh ja. Ja. ja. En daar speelt Bruce Willis de hoofdrol in. En... Uh, hij blijft toen op het eind blijft hij achter om die uh, explosie te veroorzaken. Ja. Om de wereld te redden. Juist. Yes. Dat was toen ook een periode hij... dat, uh, dat er heel veel van dat soort uh, genre films werden gemaakt ook. Ja, maar ik vind dat een van de beste films die er ooit gemaakt is. Ja. Nou ja, dat, dat en, lijkt me wel. Anders ga je en, niet twintig keer kijken. De... En ook uh, van uh, Aerosmith, die zingt dat nummer yeah, ook. Ja, I don't want to miss a thing. Prachtige ja. soundtrack. <laughs> ja, dat is echt. Krijg, krijg nou nog de kippenvel <laughs> van mij vanmorgen. Nou, ik zou hem gewoon weer opzetten, Siegfried. Ik neem aan dat ja, je hem dat wel hebt. Echt... Ja, ik heb, uh, ik heb ze allemaal wel. Uh, <laughs> van mijn uh, hele goede films, daar heb ik alle soundtracks van. Hé, hey, uh, uh, Siegfried, het is bijna vijf uur, dus ik ga nog heel even met Kees praten, die is inmiddels aangeschoven. Maar uh, dankjewel uh, nou, voor jouw verhaal over Armageddon. Ik had hem al wel gezien, maar misschien is het weer eens inderdaad een tipje om hem nog een keer uh, ja, nou, uh, te leuk, zetten. Leuk ook voor jou, Sieg, uh, Siegfried, uh, trouwens. Um, de dochter van Steven Tyler, de zanger van Aerosmith, die speelt ook in de film. Ja, klopt. <laughs> ja, dat weet je Ja, vallen. precies. Ja, dat wist je natuurlijk al. Je had hem er keer gekeken. Siegfried, nee. dank Fijne nacht nog, hè? Ja, ja jullie ook, hè? Bedankt. <laughs> hey, uh, Kees, ga je het ook over de Oscars hebben straks? Uh, nog, nog wel eventjes, ja. Ik wil ook even vragen of je blijft zitten. Ik heb even een verrassing voor je. Dus, uh, oh, oké. Okay. Uh, ja, maar dat. Nou, dan blijf ik nog even in de studio ja. voor nu. Um, nou ja, zometeen, dus start van 5 tot 7. En uh, je luistert nu naar Lieke. Volgende week dan. Uh, ja, dan ben ik er ook weer met nieuwe onderwerpen. En dan kan je gewoon weer de hele nacht inbellen. Dus tot volgende week. Oh nee, tot zo. Want ik ja, blijf nog even tot, zitten. Als jij mag kiezen trouwens. Je hebt nog uh, een paar seconden. Oscar of Gouden Kalf op je schouw? Oscar. Ja, is dat te ja. makkelijk hè? Te makkelijk. En. <lacht>